Ja, ja, ja, ja, je moet pezen dat ik het nu eindelijk verstaan, hè. Dus, die Antwerp fiches dat was eigenlijk een firma van Van Dorpen... ...die overgekocht is door Dano. Met geld van Dano, van Christian Bernhardt en Valerie Simons. En dus, die Mercurius Holding Company... ...die moest heel die transactie camoufleren... ...want in feite was dat dus een, een illegale operatie, Maar nee, André, nee, nee, nee. Allee, Kijk nou eens naar ons schema, ja. Hè? ja.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 Omdat Sea Village het enige bedrijf was waar echt geld in zat. En omdat ze dat geld wilden hebben. Ja, maar van dorpen had dat geld te houden. Breedje, je, ze hebben van dorpen gerold. Ah, sorry, maar ik heb het toch. Oh, we spelen dat eigenlijk. Geen katten die er jong meer nog in weer vinden, hè?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 Waarom heeft Roger Mensard die een brief niet gebruikt om anderen te chanteren? En zijn madame wel? Ja, Wees maar gerust, hij zal dat wel van plan geweest zijn... maar hij heeft de kans niet gekregen en dus is zijn madame maar gauw in dat gat gesprongen. Ja, ja, ja, ja, maar waarom is ze dat als om toch aan ons geheel? Omdat ze daar niks van verstond, zeker? Oeh, zo, Ah, Pieter, moet je horen wie er heeft overgenomen? Steve Dano, dat was daar straks op de radio. Ja, dat is goed voor hem, hè? Nu het er toch over hem begint, hij is opgepakt in Frankfurt. Ondervraagd en meteen weer vrijgelaten. Sluitende alibi's tot en met. Tjep. Ja, maar leuk commissaris, we moeten positief blijven, nee. Drie van de vier in de bak, dat is toch al meer dan de elfde. André, he? moet jij dat verslag niet maken voor de key? Oh, Welk verslag? Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja Ga ze me liever kwijt, hè? He. Het is iets dat ik niet mag horen, zeker. Het verstaan, ze, he. Het is goed, ben nou, alweer geamuseerd. Pieter, ik heb niet zo goed nieuws.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 Enfin, een gedeelte van een zaak hè. Want ja. wat het financiële aspect betreft, Het nee. aspect voor een andere bek. We dat alleen Valerie Simos voor die moorden gaat opdraaien. Al ah, wel, ik heb er geen medelijden mee. Wat denkt ze wel, mijn ventje zo misbruiken? Nou, Zij gaan lachen, of wel? Oh, maar ook ik zo niet durven? Ah. Zeg.